Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De centraal eindexamens moeten nog verder worden aangepast. Dat vindt scholierenactieclub actieclub LAX... De examens gaan dit jaar gewoon door, maar vanwege corona komt onderwijsminister Slop wel met een aantal versoepelingen. We hebben uh, allereerst de ruimte geboden om te spreiden over de tijdvakken. Daarnaast hebben we de ruimte geboden om een extra uh, herkansing uh, te doen. Hebben ze dan nog één onvoldoende teveel, dan mogen ze die wegstrepen. Behalve bij Nederlands, Engels of wiskunde, dat vinden ze bij LAX niet genoeg. Bij een politieactie in Amsterdam zijn meerdere mensen opgepakt. Volgens misdaadverslaggevers is rapper Biggie Dagu een van de verdachten. De politie kan het niet bevestigen en zegt dat het gaat om een lopend onderzoek. Biggie Dagu werd een half jaar geleden neergeschoten en raakte daarbij zwaar gewond. De vrouwenbelager van Utrecht is eindelijk opgepakt. In de wijk Lunette werden afgelopen zomer meerdere vrouwen lastiggevallen die s'avonds avonds naar huis fietsten. De politie riep vrouwen toen zelfs op om niet meer alleen te fietsen. Na een uitgebreid onderzoek is nu een man van 28 uit de wijk opgepakt. Het is wel fijn als het inderdaad de persoon is die ze hebben gepakt. Omdat het toch best wel vaak hier is, s ochtends vroeg of s'avonds naar huis fietsen En dan zit je toch wat, net wat ontspannener nu weer op de fiets denk ik. Een groep van vrouwelijke religiewetenschappers heeft kritiek op de nieuwe bijbelvertaling die dit jaar uitkomt. Daarin wordt God aangeduid als Hij met een hoofdletter H. Ze vinden dat dat Hij met een kleine letter H moet zijn. Net als in de vorige bijbelversie uit 2004. Volgens de wetenschappers zou de hoofdletter mannen te dominant naar voren brengen. Als je van zo'n godsnaam, die eigenlijk een mysterie is, een man maakt, namelijk louter als de Heer... Vertaald, of dan ook nog met een hij, met een hoofdletter... dan maak je eigenlijk van God een man. Zo'n nieuwe bijbelvertaling komt eens in de zoveel tijd om de tekst te moderniseren. In de nieuwe editie wordt het woord aalmoes bijvoorbeeld veranderd in een gift uit barmhartigheid. En legerstee wordt bed. Dan nog het weer. Het gaat streng vriezen vannacht tussen de min 7 en min 15. Morgen zonnig en rond het vriespunt. En vanaf zondag begint het te dooien. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterdamerplein. Er is iemand onwel geworden, daarom is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. We zijn allemaal klaar met corona.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 zin in ZFM. ZFM met nu het weekend in. I'm passing every red light. I know I'm old in over my head. A rebel and I don't hide. Remember all the words that you said. of your love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 je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 Let's I died instead of lived. A zombie. I just need your touch, know your violence, violence, hearts in the tip of your tongue. In the darkness, darkness, we go on and on. Always under pressure.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 En si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga. Ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, Ahí donde no llegado, sabes que yo te Y me tienes buqueado, si sí, Si fuera la uru me tuvieses parqueado, dando vueltas por condado contigo siempre arriba Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalas en Sephora, Liputon ya no compren Pandora, como pilsen a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el corazón, estudiosa puesta para ser doctora, doctora. pero. pero. Le gustan los títeres wheelando motora. motora, yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo, te lo pongo. y si tú me tiras, vamos a nadarlo hondo, hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y a mis cinco bonnes, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré.